Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Scholen houden er steeds meer rekening mee dat thuisonderwijs straks weer nodig is. Afgelopen week raakten 32.000 kinderen tussen de 5 en de 14 besmet... een stijging van 58% ten opzichte van de week ervoor. AT5 vroeg een Amsterdamse basisschooldirecteur hoe zij zich voorbereidt. We zijn bijvoorbeeld nu aan het inventariseren van wat voor um, apps willen we bijvoorbeeld op de iPads als we die mee gaan geven naar huis. We zitten dan nu te kijken van goh welke programma's wil je daar dan op hebben staan zodat het thuiswerk zo soepel mogelijk ver verloopt. Het OMT wil dat er harde maatregelen komen om te voorkomen dat de ziekenhuizen het straks niet meer aankunnen. Vandaag overleggen premier Rutte en de ministers De Jonge en Grapperhaus met elkaar. Terwijl wij hier al even wachten op een kabinet hebben ze in Duitsland de vaart erin. In september waren de verkiezingen en vanmiddag wordt daar een regeerakkoord gepresenteerd. De opvolger van Angela Merkel wordt waarschijnlijk Olaf Sultz. Hij is de leider van de sociaal-democratische SPD. Blijf even bij politiek nieuws. Vandaag vertrekken er verschillende inwoners van elf gemeenten in. ...Noord-Holland en Brabant naar de stembussen. Het gaat om de herindelingsverkiezingen. Elf gemeenten gaan samenvoegen tot vier nieuwe. En daarvoor is een nieuwe gemeenteraad nodig. En Roel van 12 uit Lelystad kan weer mountainbiken. Hij had zelf een parcours met schansen en bulten gemaakt... ...maar na één klacht van een buurvrouw ging er een bulldozer overheen. De gemeente heeft daar ook wel spijt van. Er is een bult zand gestort. En Roel is alweer druk aan het bouwen en fietsen... ...zie deze verslaggever van Omroep Flevoland. Kijk eens... Kijk eens, en we zijn geopend. Het een beetje zacht, maar het komt goed. De gemeente die dacht, weet je, ik vind het, het sneu voor dat jongetje. Uh, we leggen een drie hele grote uh, bergen aarde neer. Dus ik dacht, ja, leuk, uh, lief van ze. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en langs de kust kan een beetje regen vallen. Het is een graad of acht. Morgen regenachtig en zes tot negen graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files bij Amsterdam op de A10. Bij Zeeburg op de Ring Oost is een spoedreparatie aan de gang. Daar heb je nu 10 minuten vertraging. En op de Ring Zuid is een ongeluk gebeurd. Daar heb je ook 10 minuten oponthoud bij Amsterdam Slotervaart. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is voor het verkeer richting Den Haag en Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Veel luisterplezier. We hebben begonnen met Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You. En ik ga door met Robbie Williams, Angels. I sit there's an angel, contemplate my fate.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 330. Ik herhaal 5740330. En het is woensdag 8 december van 1 tot 3. En de locatie is pluspunt. En ik ga door met Whitney Houston. I will always love you. If I should stay, I would only be in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 Instrumentaal van de Week door Hans Wassenaar. In 1939 richtte de Rotterdammer Arie Maasland het melando orkest op... gespecialiseerd in het spelen van Europese tango-muziek. Oleglapa was hem wereldwijd een grote hit. Toen Maasland, alias Malando, in 1980 overleed... nam zoon Evert het drie-regentstokje over... In 1999 vroeg Evert zijn zoon Danny het Malando Orkest over te nemen. Danny speelde in zijn jeugd piano en slagwerk. Maar zijn favoriete instrument was de contrabas. Na de opleiding aan het Hilversum Conservatorium speelde hij bij het Radio Philomonas Orkest en het Residentie Orkest. Nog meer muziek en levenservaring deed hij op tijdens de echte Szigetende-familie in Boedapest. Bijzonder inspirerend zoveel virtuositeit en passie. Toch bleken omzwervingen langs New York en een Bangkok symfonieorkesten nodig voordat Danny in 1987 in het melande Orkest kwam spelen. Na het behoorlijk swingende en hippe album Viera del Tango in 2002 keerde Danny terug naar de klassieke Europese tango. Geen drumbeat meer, maar veel aandacht voor de strijkers die vaak prachtige melodieën speelden. Hier is het melande Orkest met Ole Quapa. Dit was Joe Cocker met You Are So Beautiful. Marcel Buscher van Lundroom Rabble is ondernemer van het jaar 2021 geworden. Tijdens een speciale bijeenkomst in Bernie's Bar and Kitchen op het circuit werd Marcel gekroond tot winnaar uit de acht genomineerden. De horeca-tijger, die normaal niet op zijn mondje is gevallen, was nu wel even sprakeloos. Voordat de winnaar bekend werd gemaakt was er een speciale waarderingsprijs namens de Zandvoorters voor circuit Zandvoort. De prijs werd, uit handen van burgemeester David Molenburg, in ontvangst genomen door circuit-directeur Robert van Overdijk.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 ...naar het leukste radiostation van Nederland. I've got to take a little time. A little time to think things over.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 We'll be Dit waren achterin volgens Marco Bosato met zij. En forner met I want to know what love is. Yoga, er is nog plek voor. Yoga geeft je nieuwe energie en leert je te ontspannen. Check de website van Pluspunt voor Tijden. Meer informatie en aanmelden kan altijd later instromen, is ook mogelijk. Maandagavond en vrijdagochtend. De locatie Pluspunt Zandvoort Noord. Thank mm -hmm. you. Never again It's a man without a woman Zijn er dieren die niet bang hoeven te zijn om opgegeten te worden? Er zijn veel dieren die normaal gesproken niet bang hoeven te zijn, voor hongerige jagers. Allereerst heb je de Apex Predatoren. Dat zijn roofdieren die in hun leefgebied aan de top van de voedselketen staan. Dat betekent dat ze wel andere dieren eten, maar zelf niet opgegeten worden. Bijvoorbeeld van Apexpredatoren op land zijn de leeuw, de beer en de Tasmaanse duivel. In zee heb je onder andere de blauwe vinvis en de krokodil. En in de lucht de arend en de uil. Daarnaast zijn een heleboel herbivoren te sterk om door de andere dieren gegeten te worden. Zoals de olifant en de gorilla. Toch kunnen al deze dieren geen volledige zorgelijk bestaan leiden. Je hebt namelijk altijd nog de mens. Vrijwel elk dier staat ergens op de wereld op het menu van een menselijke gemeenschap zelf apexpredatoren ook al bevatten die vaak giftige stoffen doordat ze andere dieren rauw opeten. De enige dieren die echt niemand zal opeten zijn zwaar giftige dieren, zoals de pijlgifkikker. De bekende uitzondering daarvoor is de eveneens zeer dodelijke giftige kogelvis, een Japanse delicatesse. Ik ben leuk, ik ben leuk, ik ben leuk, ik ben leuk, ik ben ik je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie leuk, ik ben je ik ik ben leuk, ik ben leuk, ik ben leuk, ik ben Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Même quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait son Tutunur gibi tutundum sana, Yorgunum bitkini Mutluymuş gibi yapmaktan Onlar burada Içerim her akşam Tüm viskiler bana Ik zou J'ai cet amour m'a si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme gossium, écoutant ma trottre voix qui chante. En jullie zien dat ik het niet kan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 is een Nederlandstalige single van de band Volumia, geschreven door Xander Businier en Alex Lindelof. Het nummer staat op de debuutalbum van de band getiteld Volumia. Tevens werd het nummer uitgebracht als soundtrack voor de Nederlandse film Het 14e kippetje. Het nummer werd op 19 september 1998 uitgebracht en bereikte de eerste plaats in de Nederlandse Top 40, waarbij het 18 weken in de lijsten verbleef. En waarbij de gouden single status verkreeg. Meer dan 10.000 verkochte exemplaren. In de single top 100 behaalde het de tweede plaats. In de Belgische ultra top 50 behaalde het de zevende de positie. En verbleef het 15 weken in de lijsten. Hier een Volumia met hou Me Vast.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 Ik weet waarom de bloem verwelkt.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 Leave all worries behind you But in your dreams, whatever